8 uur. Dit is door op met het NOS-journaal. Zo'n 2500 cardiologen, kinderartsen, chirurgen en andere medisch specialisten voeren vandaag actie. Ze zijn ontevreden over de opbouw van hun pensioen. Die pakt sinds vorig jaar minder gunstig uit voor de werknemers. Daarom draaien ze in 47 ziekenhuizen en revalidatiecentra vandaag een zondagsdienst. De brandweer wil een betere CAO en dreigt daarom met acties. Groot twistpunt is de pensioenleeftijd. Burgemeesters willen die verhogen van 55 naar 62 jaar. Maar de brandweermannen willen dat niet, dat ze zwaar en gevaarlijk werk doen. De FNV zou gisteravond met de VNG overleggen. Maar de onderhandelingen gingen niet door. Beide partijen zeggen dat de ander te laat was. Als voor donderdag 10 uur niet wordt voldaan aan de eisen, volgen er acties, zegt de vakbond. Nog steeds werken er veel meer ouderen dan jongeren bij gemeenten. Twee jaar geleden werd in de CAO afgesproken 1500 jonge ambtenaren aan te nemen. Dat is niet gelukt. Het aantal jonge gemeenteambtenaren is zelfs verder gedaald, blijkt uit onderzoek. In 2014 sloten de vakbonden en werkgevers het generatiepact. De bedoeling was dat ouderen minder kunnen gaan werken, zodat jongeren hun werk kunnen overnemen. Tot nu toe doet maar één op de tien gemeenten daaraan mee. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is teleurgesteld. De VNG vindt dat de gemeente een afspiegeling hoort te zijn van de samenleving. Terreurverdachten kunnen in de Verenigde Staten gewoon wapens blijven kopen. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel van de Democraten... dat de verkoop aan banden moest leggen, weggestemd. Na de aanslag in Orlando nam de roep om strengere wapenwetgeving in de Verenigde Staten toe. De Republikeinen zijn toch tegen het voorstel. Ze vrezen dat Amerikanen die ten onrechte op de terreurlijst staan, de dupe worden van de strengere regels. Het weer wisselen bewolkt, enkele buien, maar ook af en toe zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen een stuk warmer, maximaal 26 graden. Wel kunnen er dan stevige buien vallen. Een donderdag lijkt de warmste dag van de week te worden, met 25 tot plaatselijk 30 graden. Dit was Dennis Schoen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. 24 file staan er nu in de Randstad. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muidenberg, 9 kilometer. Dat kost je een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Eveningen en knooppunt Oude Rijn. Daar heeft een kapotte auto gestaan. Een kapot busje. Maar dat is inmiddels weg. Op de A4 richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelof 4 kilometer en 10 minuten vertraging. A6 uh, uh, richting Amsterdam tussen Almere Stad en Muidenberg. 6 kilometer. Kost je een kwartiertje. En op uh, de A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en knopend Lunetten. 9 kilometer. 10 minuten extra. 20 minuten vertraging op de A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en het knooppunt Vaanplein Vanwege een politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Dat is ook nog bezig. Alleen dat stopt vanavond weer. Maar we hebben natuurlijk wel de aftrap van die vrijdagavond. Dus dat doen we dan zo zodanig. Oké. En daarnaast ben jij gisteren, zag ik op jouw Facebook, naar Maar geweest. Ja, ik zou afgelopen dinsdag gaan. Maar dat is niet doorgegaan. Ja, dat was wel heel erg. Ook weer heel erg leuk. Want je komt dan op een gegeven moment. Kom je dan in dat vak wat je toegewezen krijgt.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 Eén, om zijn eigen nummer. En twee, dat nummer wat jij hebt uitgezocht. En dat is 5, 4, 4, 6. Ja, precies. Is mijn nummer dan. De police. Nobody move, nobody get fired. Houd de hoog nou. Hoor je wat ik zeg, man? Rek je handen in de lucht nou. En alles is nog keer. Maar dit zijn. Iets wat van waarde is, mij doet wie dan ook om neem me laat. Vergeet het maar, ik schrijf: vergeet het maar. En als ons schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg ik: arresteer me maar. Arresteer me maar. Arresteer me maar. Ik kan mezelf niet volgen. Ik wil niet meer de schuldig zijn aan wat ze doen, zij zit er vouw. Luister, zij zit er vouw. Laat je horen één keer. Laat je horen twee keer. Laat je horen. Twee keer. Laat je horen twee keer.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 Vijf, vier, vier, zes is mijn moeder. Vijf, vier, vier, zes. Yeah.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 Sjana Paul, Sjana Paul, Sjana Paul met Thrill, Big uh, Thrills. En daarvoor kajakuku met Big Apple. Zee, We kijken even naar het weerbericht van uh, Lex van Horn. Kleine schuine streep Rico Schreuder. Vandaag is het, uh, blijft het droog en het zijn er perioden met zon. De maandige noordwestenwind draait naar zuid en neemt af naar zwak.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 stijgt naar een graad of 23 op donderdag. Dat is een mooi weerbericht voor Culinaire Zandvoort. Verder met muziek, George Michael, Father Vicker.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 Nou, weer wat geleerd. Ja, ja, weer wat ja. Geleerd, hè? Ja, Dus uh, wat dat er gaat, uh, is er... Uh, maar goed, uh, nog even terug naar dit weekend. Wanneer is hij geslaagd? Uh, wat mij betreft is hij nu al geslaagd. Want de afwrap is ontzettend goed gegaan. Dus uh, de komende twee dagen gaat dat alleen nog maar beter. En het weer zit mee. Ja, dat kan ook eigenlijk niet anders in Zandvoort. Want u weet het, in Zandvoort schijnt altijd de zon. Maar soms zien we hem niet. Maar ik weet zeker dat hij er dan toch is. Ik denk zelfs nu. Zelfs nu. Hartelijk dank. Strahdan Perdono, su quel che fatto è fatto io però chiedo Se regala mio sorriso io ti tolgo una Su questa amicizia nuova pace sì cosa Che so come sono e poi ti chiedo Perdono Su quel che fatto è fatto io però chiedo Se regala il mio sorriso io ti tolgo una Su questa amicizia nuova pace sì Rosa Perdono Con questa gioia che mi stringe il cuore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 zo wat fatto hebt gedaan, ik vraag me af. Geef me ik zal je verzoenen.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 Sono infatti chiedo verdo, se qualche fatto io però chiedo, regalano il sorriso Su questa amicizia nuova pace sì, perché come sono Not really her style